Ringo Een verhaal van Klaus Schena Meer op wwwik Ringo zit al twee dagen in de struiken Per nacht heeft hij zich daar neergeplant Met zijn rugzak vol proviant Gedroogde paddenstoelen en beukennotjes. Met een plastic schepje heeft hij een kuil gegraven van anderhalve meter diep Hij steekt er met hoofd en schouders uit Zorgvuldig heeft hij zich ingedekt met droge bladeren voor hem strekt zich een brede straat uit, breed genoeg om een tankkolonne te laten passeren. Aan beide kanten wordt de straat afgezoomd door dure winkels. De brede granieten trottoirs zijn gescheiden van de rijweg door een rij bomen en struiken. Ringo schuilt onder een kruisbessenplant. De voorbije twintig jaar heeft hij doorgebracht in een isolatiecel, zonder een bepaalde reden. Waar hij woont was het de gewoonte om af en toe iemand op te pakken en te doen verdwijnen. De slachtoffers werden een zwart minibusje ingetrokken. Wanneer op straat een zwart busje verscheen... ...rende iedereen zo snel mogelijk weg. Op een dag, twintig jaar geleden... ...was Ringo te laat. Hij merkte niet goed de mensen rondom hem... ...zich plots verstopten in portieken, zijstraten en binnenkoortjes. Hij stond voor de vitrine van een speelgoedwinkel te staren naar een poppenhuis... ...dat hij wilde kopen voor zijn dochter. Hij had bijna al het geld bij ingespaard... ...en stond op een de winkel binnen te stappen... Om het nog eens langs alle kanten te bekijken. De verkoopster begon hem al te kennen. Enkel toen twee leren handschoenen hem aan de schouders wegsleurden van de vitrine, werd hij zich bewust van de situatie. Drie mannen propten hem in het zwarte minibusje. Eén hield de deur open, een tweede trok Ringo een zak over zijn hoofd, en een derde gaf hem een schop op zijn achterste, zodat hij de auto invloog. Toen ze aankwamen werd hij geboeid, de zak werd van zijn hoofd gelicht. En hij zag dat hij in een hem onbekend treinstation was beland. Samen met honderden lotgenoten. Ze werden in een wagon gestopt. De wagon reed vele dagen en nachten. In de wagon was het donker. Met zijn buren kon hij geen praatje maken, want iedereen zweeg. Het waren allemaal mannen van zijn leeftijd, tussen de dertig en de veertig jaar oud. Broodwinners. Ze wisten dat ze van deze reis niet zouden terugkeren. En waren in sombere gedachten verzonken. Na de lange rit kwamen de wagens tot een halt. De deuren werden opengegooid en wat Rinko te zien kreeg, schonk hem geen enkele troost. De grijze hemel verspreidde een egaal licht. De zon viel nergens te bekennen. Wolken ook niet. De horizon was vlak als een regel. Er groeiden geen bomen, ook geen gras, zelfs geen onkruid. En het waaide. Alle mannen, de trein bestond uit twintig wagons, werden verdeeld over barakken. In twee rijen liepen ze er naartoe, Hun boeien rammelden in de stilte. In de baken kreeg Ringo een bord soep. Dat was het eerste voedsel dat hij kreeg sinds hij was opgepakt. In de soep dreef een klein worteltje, geel van kleur. Ringo koude zeker een half uur op het worteltje om zijn geest te laten volopen met de smaak ervan. Het worteltje vertelde hem over de zon, over warme zomerdagen en zoemende bromvliegen over vette bruine grond en stortbuien die het worteltje lang, groot en diep oranje hadden gemaakt een echte wortel als het ware het worteltje vertelde hem hoe het op een dag geplukt was en samen met andere wortels in een zak was beland hoe de zak lange tijd in een droge, koude ruimte stond en het worteltje zijn frisse oranje kleur verloor en geleidelijk veranderde in een klein, geel en miserig worteltje Uiteindelijk belandde het in de soep en werd het gekoud door de arme Ringo, die de laatste levensresten zoog uit het gele wortelvlees. In het kamp golden twee regels. Er mocht niet gewerkt worden en er moest worden gezwegen. Ringo was opgelucht. Dagenlang lag hij te dromen op zijn Brits. Wanneer hij pijn kreeg in de zij, maakte hij een wandeling op de binnenkoer. Maar al gauw was er geen materiaal meer om over te dagdromen en plannen te maken. Wat voor plannen kon je maken als heel je leven niet mocht werken. Als je heel leven niet mocht werken en moest zwijgen. Gedachten aan zijn gezin maakten hem treurig. Op een nacht begon de buurman van Ringo te praten in zijn slaap. Hij lispelde makreel en tomatensaus. Geen buitengewone wens, nog een staatsgevaarlijke uitspraak. Maar meteen vloepde het licht aan en werd iedereen wakker gemaakt. Mannen in zwarte leren kostuums en met stoppelbaarden. Ze zagen eruit als charmezangers op de televisie, klopten met matrakken op de bedden en stopten voor het bed van de man. Hij werd uit het bed gelicht en de barak uitgedragen. De man zweeg. Hij had evengoed kunnen roepen, want zijn lot was beslist. Hij vloog de isolatiecel in voor de rest van zijn dagen. Hiervoor was iedereen gewaarschuwd bij het binnenkomen van de gevangenis. De volgende dag, toen Ringo zijn wandeling maakte en dacht aan zijn vrouw en zijn kinderen... En aan het poppenhuisje dat hij niet had gekocht, nam hij zich voor om uit deze vreselijke plaat te ontsnappen. Hij stond er alleen voor, want aan niemand kon hij zijn voornemen meedelen. Hij wist echter niet waar hij zich bevond, nog hoeveel kilometer hij moest afleggen tot de dichtstbijzijnde bewoonde plek. Afgaand op de lage horizon en de onvruchtbare aarde, moest dat enkele honderden kilometer zijn. Indien hij 25 kilometer per dag aflegde, zou hij een goede week onderweg zijn. Hij spaarde de worteltjes uit zijn mond... en verzamelde ze in een oude sok onder zijn matras voor onderweg. Maar al gauw merkte hij dat hij ze brood nodig had om te overleven. Wanneer hij één dag geen worteltje at, dan was hij ziek voor een hele week. Op de lange duur gaf hij de hoop op... zijn gezin nog ooit terug te zien... en beging een van hoopsdaad. Hij rende de binnenkoer op en riep uit volle borst... «Ik wil naar huis!» Meteen werd hij omsingeld door de zwarte charmezangers met hun lange zwarte matrakken. Een bende stille nieuwsgierigen liepen de barakken uit om te genieten van het spektakel, dat hen weer voor enkele dagen denkvoer zou verschaffen. Iedereen leek zich geschikt te hebben in zijn lot. Dat was vreemd, alsof Ringo de enige was met gezond verstand. Hij kreiste als een gek zijn longen leeg en stribbelde tegen zoveel hij kon. Hij werd naar de directeur van het kamp gebracht, die was nieuwsgierig geworden naar het voorval. Op het kamp gebeurde immers niet veel. De directeur was een jonge kerel. Hij zat hier tegen zijn goesting en telde de dagen af die nog overschoten tot zijn overplaatsing. Naar deze uithoek werd een ambtenaar van het gevangenisministerie niet voor lang gestuurd. Omdat er zo weinig vrijwilligers voor te vinden waren, werd hij daar rijkelijk voor beloond. Een driedubbel loon, een appartement met hoge plafonds... En een directeurskabinet op het ministerie, met muurbekleding uit tropisch hout, een leren kantoorstoel op wieltjes en dikke cubaanse sigaren, waren gegarandeerd. Maar zelfs met dat alles in, haar, in het achterhoofd, was elke dag een vreselijke kwelling voor de directeur. Hij probeerde zijn geest te verstrooien met allerlei spelletjes en met sport, maar daar kon hij zijn dag niet mee vullen. Bovendien maakte de hevige wind een vroeg einde aan elk partijtje tennis. De bewakers konden niet schaken. Zijn vrouw had niet mee willen komen. Voor de directeur vertrok om zijn functie op te nemen, had hij van het departement afgelegen gevangeniskampen, een oude rot in het, in het vak. Had de. Voor hij vertrok om zijn functie op te nemen, had de directeur van het departement afgelegen gevangeniskampen, een oude rot in het vak en voor één ding gewaarschuwd. Het kabinet van de directeur was volgestout met allerlei knutselwerkjes van eigen makelij. Hij beheerde als geen ander de houtsnijkunst, het kantenklossen klossen en Chinese vingerschilderen. De directeur zei tegen zijn jonge beschermeling dat hij moest opletten voor één ding. Als je aan je begint te trekken, dan ben je verloren. Zie maar naar Paul Verdingens, zijn rug staat krom en het wit van zijn ogen is geel. Die zal gans zijn leven onder directeur blijven, je zal dat zien. De geest moet gezond blijven. Om zijn woordenkracht bij te zetten, pochde de directeur zijn jonge beschermeling in de schouder met zijn wijsvinger, terwijl hij vervolgde. Elke ochtend moet je beginnen met een emmer koud water over je ontblote bovenlichaam te gieten. Met beide voeten op blote aarde, niet op beton of op een plankenvloer. Dan gaat de band met de realiteit die je omringt verloren. Maar op blote aarde. Je moet dit goed onthouden. Deze gouden raad werd met de dag moeilijker voor de jonge directeur. Hij had net de toiletdeur op de knip gedaan en zocht naar zijn favoriete passage in de prikkelende roman over Caligula die hij met de post had laten overkomen toen hij Ringo hoorde roepen op de binnenkoer. Dit leek hem een ideale manier om zijn gedachten te verzetten. Eindelijk Een gevangene met een eigen wil. Wie weet kon hij wel schaken. De directeur nodigde Ringo uit in zijn privévertrekken en schotelde hem de meest uitgelezen wijnen en gerechten voor. Maar Ringo bleek uit ander hout gesneden. Hij was niet van plan om het speeltje te worden van een verwende jongen en weggegooid te worden wanneer die het beu was. Hij was de binnenkoer opgerend omdat hij er genoeg van had en er een einde aan wilde maken, niet om deze foltering nog te verlengen. Dus toen de directeur hem begon uit te vragen en in zijn gunst probeerde te komen met allerlei voorstellen die een andere gevangene meteen door de knieën zouden doen gaan, zweeg Ringo als een graf. Tot de grote ergernis van de gevangenisdirecteur. Uiteindelijk gebeurde het onvermijdelijke: Ringo werd de isolatiecel ingeworpen. Om er niet meer uit te komen, zoveel wist hij. Zoals in alle isolatiecellen was het pikdonker. ...en viel er uitzonderlijk weinig te beleven. Vier muren en een ijzeren deur. Een emmer die elke dag ververst werd... ...en een blikken bordje waar hem elke dag soep werd uit ingeschonken. Een matras. Twintig jaar luizen tellen. Elk jaar, met nieuwjaar... liet de directeur een stomend varkensgebraad... ...en een fles cognac naar Ringo's cel brengen... ...met de vraag of hij zich niet had bedacht... Ringo roerde het eten niet aan en zweeg. Zijn stilzwijgen werd gestraft... en hij kreeg telkens een maand niets te eten. Toen de jonge directeur vertrok en werd vervangen door een andere... eindigde deze traditie. Dag in, dag uit was het enige bewijs van leven... buiten de vier muren van zijn cel... het gerammel van de emmer die werd leeggegoten... en van het blikken bordje dat werd gevuld met lauwe soep. Het was voorzien dat hij zijn hele leven dood zou brengen in de cel en een stille dood zou stijven zoals duizenden van zijn voorgangers maar dat mocht niet wezen op een dag werd een staatsgreep gepleegd de poorten van alle gevangenissen werden opengegooid iedereen werd vrijgelaten ook Ringo werd niet vergeten de deur van zijn cel werd opengegooid en hij werd door tien juichende mannen naar buiten gedragen hij had er geen idee van hoeveel tijd er voorbij was gegaan want hij was al lang de tel verloren alle gevangenissen werden gesloopt de zwarte minibusjes bestonden niet meer. Nu stond hij op straat, voor de speelgoedwinkel van Welleer. Het poppenhuis stopt, stond niet meer in de etalage. In plaats daarvan stonden er allerlei moderne speeltjes. Hij stapte de winkel binnen en vroeg naar het poppenhuis. De verkoopster zei dat er al lang geen poppenhuizen meer verkocht werden. Maar Ringo drong aan. De verkoopster haalde haar bazin erbij. Bonderwel herkende de baas in Ringo. Ze stroomde hem mee naar de achterkant van de winkel, waar ergens diep in de kast in stoffig bruin inpakpapier het poppenhuis weggeborgen lag. De vrouw wilde hem het poppenhuis gratis geven, maar Ringo weigerde en stopte haar zijn laatste geld in de hand. Toen hij de gevangenis verliet, had hij wat geld gekregen, genoeg om naar huis terug te keren en een paar dagen te overleven. Opgewekt liep hij de straat af en trok verder de stad in. Op zoek naar zijn woonst van Belair en meer bepaald zijn gezin. Het was twintig jaar geleden dat hij Michel, zijn vrouw en Carina, zijn dochter, nog had gezien. En hij bereidde zich voor. Hij had er lang over leggen nadenken op de verrassing die dat teweeg zou brengen. Eindelijk kwam hij thuis aan. Alles kwam hem bekend voor. Hij belde aan. Een vreemde man deed de deur open. Ergens had Ringo dat wel verwacht. Aangenaam, mijn naam is Ringo van de Velde, zei hij, stak zijn rechterhand uit van onder het pak met het Poppenhuis. Daar maak je een vergissing kerel, zei de man, die geen aandacht schonk aan Ringo's uitgestoken hand. Ik ben Ringo van de Velde. Ringo was geschokt. Dat is onmogelijk, riep hij uit. Ik ben Ringo van de Velde. Hij haalde zijn paspoort tevoorschijn. Zie maar, zwart op wit. Dat woordje is al lang niet meer geldig, zei de dubbelganger. En als hij je, je niet meteen uit de voeten maakt, dan bel ik de politie. De vrouw en de dochter van de dubbelganger kwamen een kijkje nemen om te zien wat er aan de hand was. Michel, leg Carina terug in bed, riep de dubbelganger. Meneer hier heeft zich vergist van adres. De dubbelganger sloeg de deur dicht voor Ringo's neus. Ringo droop het af. Poppenhuis had hij nog onder zijn oksel. Hij begreep dat het geen zin had om naar de politie te stappen. Zijn zaak was verloren. Tegelijkertijd met hem, twintig jaar geleden, was heel zijn gezin verdwenen. En zijn appartement was ingenomen door onbekenden die hem van zijn naam hadden beroofd. Ringo wandelde door de stad, langs helverlichte winkelvitrines. In een van de winkels speelden televisietoestellen. Het nieuws werd vertoond en iemand deed een toespraak. Het was de gevangenisdirecteur. Ringo was er absoluut zeker van. De directeur was enkel wat kaler, wat grijzer en wat dikker geworden. Hij stond achter hem, pupiter met de staatssymbolen op afgebeeld. En achter hem stond de vlag op een standaard. De president was aan het woord. Hoe kon dat nu? vroeg Ringo zich af. En die staatsgreep dan? De vrijheid? Waarin dat lege woorden? Zijn de boosdoeners dan niet bestraft? Ringo liep verder. Hij moest hier iets tegen ondernemen. Dit kon hij niet over zich laten gaan. Hij trok het bos in om na te denken. Enkele maanden leefde hij op een ransoen van wortels, nootjes en paddenstoelen. Op een kampvoertje kookte hij soep uit grassprietjes. Hij kwam te weten dat de president een monument moest inhuldigen, ter ere van de slachtoffers van de zwarte minibusjes. Het standbeeld zou worden opgericht in de hoofdstraat, recht in het centrum van de stad, zodat niemand vergat wat er was gebeurd. Elke dag wandelde Ringo door de buurt om te weten te komen hoe hij het beste de dingen zou aanpakken. De omliggende straten werden gecontroleerd door de veiligheidsdiensten. Ze pookten met lange ijzeren staven in vuilnisbakken en in struiken om te zien of er geen bommen in verstopt zaten. Enkele dagen voor de inhuldiging werd het publiek op een afstand gehouden. Op een nacht slaagde Ringo erin om het kardom te doorbreken. Hij plantte zich neer onder een kruisbessenstruik op twintig stappen van het standbeeld met zijn rugzak vol proviant, gedroogde paddenstoelen en beukennootjes. Met een plastic schepje groef hij een kuil van anderhalve meter diep, tot hij er enkel nog uitstak met hoofd en schouders. Voor hem strekte zich de hoofdstraat uit. zoals breed genoeg om een tankkolonne te laten passeren. Ringo had een zwakke plek gevonden. Het was zover. De trottoir stond vol met mensen. Het cortege van de president kwam aangereden. De president stapte uit de wagen en stapte naar het standbeeld. Rondom hem huppelden veiligheidsagenten die leken op charmezangers. Hun norse blik flikkerde zenuwachtig alle richtingen uit. Ze leken klaar om met hun brede borstkas voor een kogel te springen. De president schudde hier en daar de hand van een toeschouwer. Hij naderde de kruis bij zijn struik. Ringo sprong uit de struik en beet de president in de nek met zijn scherp geveilde tanden. Het was een pijnlijke affaire die hem enkele weken had gekost... Met een nagelveeltje, elke dag een stukje, tot de uiteinden vlijmscherp waren, de tanden van een tijger. De charmezangers hadden zich op hem geworpen, maar Ringo liet niet los. Hij beet de nek van de president door, als die van een kip.